11 uur. NTO Radio 1 met Karel Johan de Zwart. Het Pauperparadijs. Dat was een uh, succesvol boek over Frederiksoord. De plek waar de armste Nederlanders. die in het verleden uh, beschaving werd bijgebracht. op die plek. Tom de Ket schreef en regisseert het toneelstuk daarover. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu is het nos Journaal met Dorald Megens. De herten, runderen en paarden in de Oostvadersplassen worden een maand langer bijgevoerd, tot 5 mei. Dat heeft de provincie Flevoland besloten. Staatsbosbeheer wilde eind maart stoppen, maar vanwege de maatschappelijke onrust is de periode verlengd zich de provincie. Tegen de omstandigheden in het natuurgebied wordt veel geprotesteerd. Nu het warmer wordt, is er meer gras. Staatsbosbeheer bouwt het bijvoeren in de Oostvadersplassen langzaam af. Het kabinet zou de volledige milieu-impact van de uitbreiding... van luchthavens moeten uitrekenen om te beginnen bij Lelystad Airport. Daarvoor pleiten natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers. Gisteren gaf de commissie MER het groene licht... voor uitbreiding van Lelystad Airport. Maar volgens de ondertekenaars is er vooral gekeken naar de geluidsoverlast... en dat vinden ze niet genoeg. Ze willen dat ook gekeken wordt naar de gevolgen... van de uitstoot van uitlaatgassen. De milieueffectrapportage voor Lelystad Airport... moet wat hen betreft opnieuw worden gemaakt. Op Sicilië zijn 22 leden van de maffia opgepakt. Het gebeurde in de zoektocht van de Italiaanse justitie naar Matteo Denaro, het meest gezochte lid van de maffia. Er wordt onder meer gezocht voor aanslagen op rechters in de jaren 90. Denaro zit al 25 jaar ondergedoken. Onder de 22 arrestanten zijn ook familieleden van Dinaro, zegt correspondent Mustafa Margadi. Er zijn 22 handlangers die vanmorgen vroeg zijn opgepakt. Dat waren mensen die aller, handen zaken voor hem deden. Ze werden verdacht van afpersing, drugshandel, witwassen, wapenbezit... en dus onderdeel zijn van een maffiaorganisatie. De werkloosheid is onder de 4% gezakt. Dat is het laagste percentage in 10 jaar. Volgens het CBS zijn er nu 357.000 werklozen in Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 minder dan een jaar geleden. VVD en GroenLinks gaan proberen de onderhandelingen vlot te trekken... voor een nieuw college in Rotterdam. De gesprekken daar zijn helemaal vastgelopen. Oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg en voormalig GroenLinks-leider... Paul Rozenmuller gaan nu in Rotterdam aan de slag als informateur. En vier computerspellen gaan volgens de kansspelautoriteit in de fout. Het zijn spellen waarbij voorwerpen gewonnen kunnen worden... die soms voor veel geld doorverkocht kunnen worden. De makers van die spellen krijgen acht weken de tijd om de spellen aan te passen.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 Procent. Ook de verkoop van speciaal bier is toegenomen. De consumptie van gewoon bier bleef stabiel. Een uitslaande brand heeft in Scheveningen vanochtend. Strandpaviljoen Blue Lagoon in de as gelegd. Het vuur is onder controle, er zijn geen slachtoffers. Maar de eigenaar is er kapot van. Want het seizoen is net begonnen, vertelt de brandweer. De eigenaar is behoorlijk eh, emotioneel. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want ja, we hebben een paar hele mooie dagen nog voor de boeg. En dat ziet hij gewoon allemaal eh, in, in vlammen opgaan. Omliggende strandtenten konden worden gespaard. De oorzaak van de brand in Scheveningen is nog onbekend. Het weer vandaag volop zon: 20 graden op de wadden, mogelijk 29 in het zuidoosten. Morgen in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. Maar geleidelijk wordt het wel minder warm. In het weekend maximaal 23 graden. Jolanda van de velden en de wegen. Nog steeds een paar files uh, op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam overschie nee, ja, over nog vijf minuten vertraging. Een ongeluk net op de A59-os richting Zirikzee. Tussen Engelen en Nieuwkuik drie kilometer met een kwartier vertraging. En drukte in de Boddenstreek richting de Keukenhof op de N207... al aan de Rijn richting Hillegom. Een kwartier vertraging.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 de Zwart. Spraakmakers. Het laatste half uur van deze Spraakmakers met cabaretier en columnist Jasper van Kuik. Jorik Beijer is hier. Hij is directeur van de Class 2020. Dat is een denktank die vooral kijkt naar de invloed van internationalisering van het onderwijs op steden. En Tom de Ket. Hij is regisseur en schrijver van het toneelstuk Het Pauperparadijs. We hoorden net het spotje van ja. komen. Je hebt net... je marketing goed op orde. Hè? Dat is goed, hè? Ja. Ja, zo dat, zit, dat, doe, dat doe ik heel goed. Ja. <laughs> um, 200 jaar geleden werd de maatschappij van weldadigheid opgericht. Generaal Johannes van den Bos richtte in 1888 18 maatschappij op om de immense armoede in Nederland aan te pakken. Nou, over die bijzondere aanpak verscheen het boek, Het Pauperparadijs en dat werd een enorme bestseller en daar kwam dus ook een toneelstuk, Tom Biket, en dat heb jij eh, geregisseerd en geschreven, eh, die ja. bewerkt. Um, hoe arm was Nederland, even voor het beeld, toen in 1818, ja. toen nou, de maatschappij van Weldadigheid werd opgelegd? Nederland telde toen 5 miljoen inwoners, 2 miljoen leefden daarvan een echte bittere armoede. Ja. En Nou, nou even voor, als voorbeeld, de Jordaan, dat is nu een soort R&B uh, uh, paleis van ja. sommige Thank <sighs> you. Mensen van het Koninkrijk hebben heel veel huizen bezit, maar dat ter <laughs> terzijde. En een heel internationaal opdracht zijn mensen heel Internationaal door, door, door deze vriend die hier naast bezit. Uh, maar um, uh, Jordaan was echt toen echt de slums van, van, uh, van Europa eigenlijk zou ik zeggen. Wat wat Calcutta, de slums van Kolkutta. toen waren er was, dat ja. was de Jordaan toen echt verschrikkelijk. Ja. niet maar, voor te stellen. Maar goed, dat is de Jordaan. Ja. Uh, maar ook andere steden in uh, alle grote steden dat, uh, waren allemaal verpauperd. Ja. Was Johannes van den Bosch... Uh, de enige die het lot van deze groep aantrok. Ik bedoel Je had de kerk natuurlijk, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, die deed aan liefdadigheid. Ja, zeker, ja. Nou ja, uh, nou ja dat was natuurlijk inderdaad van de kerk liefdadigheid. En ook natuurlijk wel van de regenten. Die uh, vonden dat een soort erebaantje. Ja. Uh, regenten waren altijd de bestuurders van de grote weeshuizen. Maar Johannes van der Bos deed dat op een veel structurelere manier. En dat was eigenlijk wel heel erg revolutionair. Niet dat hij wat aan de armen wilde doen. Maar hij wilde die armen ook verheffen. En dat was eigenlijk uh, in die tijd not done. Want armoede dat kwam van God. En je hebt, had je er niet mee uh, te bemoeien eigenlijk. Laat ze maar stikken. Dat was eigenlijk... Uh, dat was de gedachte. Ja, eigen ja. schuld, dikke bult ook. Net was zoals met kinderen van jihadgangers eigenlijk. Wat zeg je? Net zoals met kinderen van jihadgangers. In feite wel, ja. Ja, nou ja, ja. Dat, ik vond, dat, vond het wel chockerend om te horen dat 70% zegt laat maar zitten. Ja. Nou wordt er gezegd dat in Fredriksoort, het dorp waar die eerste, want dat is het hè, een soort proefkolonie werd gestart, de basis is gelegd voor Nederland als verzorgingsstaat. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, hij vond, als ook een van de weinigen... dat de overheid zich het lot moest aantrekken van ja. onze armen. En uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat levert ongelooflijk veel weerstand op bij de politiek toen. Dus en, dat aspect zou je kunnen zeggen, ja, dat was eigenlijk... omdat hij dat wilde, dat is trouwens grandioos mislukt hoor... maar... Uh, uh, uh, dat is, ja, daarom zegt men wel. Ja, dat is eigenlijk het begin van onze verzorgingstaat. De overheid moet die taak hebben. Niet de liefdadigheid. Die gedachte, die schoot toen wortel eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Maar in wel in, die mislukking, dat, kijken, dat fascineert mij. precies. Dat maakt dit en... hele, hele uh, stuk natuurlijk ook zo universeel. Daar zit het drama Hè? ook. Natuurlijk. Want met is, alle goede maar, bedoelingen. Met alle goede bedoelingen. En hij uh, had echt wel het hart op de goede plek. Het werd een totale mislukking. Omdat hij, ja, hij was zo ambitieus ook die man. En dus hij kostte wat kostte. Dit moest lukken. Dus, dus hoe dat, deed hij dat? Hoe nou, het bijvoorbeeld, aan? een voorbeeld was, hij, hij, uh, dat verenigingshoort waar hij begon, dat kreeg ieder uh, pauper kreeg een eigen hoeven. Nou, dat schoot niet op. Hij wilde echt uh, alle armoede in Nederland uitroeien. Dus op een gegeven moment ging die hele grote gestichte uh, stichten. bijvoorbeeld in Veenhuizen, en, wow, echte ja. tienduizenden paupers moesten daar naartoe. Maar ja, die mensen wilden, het, wilden het natuurlijk helemaal niet. Dus wat deed hij? Hij stuurde ze onder dwang. En uh, nou ja. Een van de meest dramatische geschiedenissen van Amsterdam... daar begin ik dan ook mee, want hij zag op de Rijksbegroting... dat de wezen uh, allemaal geld kreeg van de overheid. En toen zei hij van, dat ga ik... Dat een goed businessmodel. Goed businessmodel, geef mij dat, ik doe dat goedkoper. En op één nacht stuurde hij dus al die wezen... vanuit Amsterdam uh, naar Veenhuizen toe. Nou, dat werd een enorme volksopstand ook in Amsterdam. En daarmee ja. open ik uh, uh, dat stuk. Nou, is dit een, uh, een verkorte versie trouwens, hè, van het toneelstuk. Ja, oh, waarom ja, heeft ja. al alexander niet het zitvlees om dit uit te zitten? Nou, dit is uh, de gelegenheid van de 200-jarig bestaan... van de maatschappij van Wilddadigheid ja. in Frederiksoort. Dus daarom hebben we een speciale mini-opera gemaakt. Maar ja. zometeen in de zomer uh, in Carré kan je weer uh, de gehele versie uh, okay. zien. Nou. Je wilt een, uh, graag een lied uit de voorstelling laten horen. Ja. Uh, uh, laten we even een stukje luisteren. Leuk. Komt-ie. Ik wil olie op het vuur, only op het vuur... Ik wil iemand zijn. Ik wil iemand zijn. Ik wil iemand zijn. Tom de je met de regisseur en schrijver ja. van het toneelstuk Het Pauperparadijs. Waarom wil je dit laten horen? Waarom nou dit kijk, fragment? Dit is muziektheater. Dit is echt modern muziektheater. Ja, klopt. En uh, uh, uh, uh, Lavoloo. Heeft deze muziek gecomponeerd. Dat is eigenlijk nou, nog een vrij onbekende uh, singer-songwriter. Maar die een waanzinnig talent heeft. En um, die heb ik uh, gevraagd of ze de hele muziek wilde maken. En dat is, zij heeft met een geweldige band overigens dat fantastisch gedaan. Chorwerken. Uh, het, is, het is niet echt in de, in de musical traditie. Het is echt stuur, stoer muziektheater. Ja. Uh, uh, muziek uit deze tijd ook. En ja, waarom ik muziektheater wilde hebben, is om dit, dit van het verhaal gaat over schaamte. En schaamte kan je met muziek zoveel meer invoelbaar maken. En schaamte over je eigen armoedesituatie ook. En ook schaamte dat dit eigenlijk een, een verhaal is waar we niet met z'n allen trots op zijn. We hebben toch met z'n allen, ons gewoon ook veel paupers in steek gelaten daar. Ja. Uh, schaamte op meerdere niveaus. En dat kan je dus met uh, muziek, kan je dat juist heel erg mooi voelbaar maken. En dat lied wat je net hoorde, Ik Wil Iemand Zijn, mm -hmm. dat is een van de hits van de voorstelling. Want dat gaat eigenlijk over de onuitroeibare wens van mensen om iets van hun leven te maken. En ja, zelf. Zelf, ja. En dat, dat zie je dus, dat ondanks alle ellende, uh, toch? Wij volgen namelijk twee paupers in hun tocht om eigenlijk... Uh, uit, een miserabele, uh, uit een miserabele bestaan te uh, ontworstelen. En daar ja. gaat dat nummer over. Dat, toch, Je wil iemand zijn. Dat wilde Van de Bos ook. Hij wilde dat die mensen iemand waren, verantwoordelijk uh, waren. Maar in dat kamp uh, die, uh, uh -huh. waar ze zaten, ja, ja, werden ze eigenlijk gedehumaniseerd. Werden ja. ze gewoon het zijn, eigenlijk twee, het zijn twee uh, krachten die enorm uh, op gespannen voet met elkaar. Ik bedoel, hij bedoelde het goed. Alleen ja. de manier waarop was het ja. natuurlijk. Ik, ik laat ook uh, zingen uiteindelijk van in een utopie, stinkt het uiteindelijk de lijkenmuur. En daar, dat maakt dit uh, stuk, denk ik, heel erg universeel. Want het ja. gaat over hooggestemde idealen... die uiteindelijk nachtmerries wat, worden. Wat is jouw conclusie? Wat was ja, nou belangrijker ik... voor mensen? Uh, uh, uh, welvaart of vrijheid? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, want uh, je ziet dat uiteindelijk misschien dat wel vrijheid is... Dat, dat ze, dat ze, want uh, ze zijn natuurlijk uh, naartoe gelokt. Ze, uh, ze zouden, het werd hun betere toekomst beloofd. Ja. En ze kwamen daar in dat kamp en daar kwamen ze niet meer uit. Maar niet één generatie, want drie generaties die hebben, zijn daar opgevoed. opgevoed. Ja. Uh, en uh, ik denk dat uiteindelijk dan toch de zelfbeschikking... kunnen kun beschikken over je eigen leven, dat had ja. belangrijker. Maar goed, dat zeggen wij ja. nu in deze tijd... Ja, goed, maar ja, we ja dat, dat ik. hebben ik. Ja, ja, heb ik met resources. natuurlijk allemaal. Die mensen die vonden het verschrikkelijk. Daar. Ja. Ja. Heb je ook een, uh, uh, een speciale boodschap voor de koning? Nou, Dit uh, is natuurlijk je moment om, even, <laughs> hè, om het er even in te wrijven. Ik weet niet wat, maar uh, dat is dan de vraag. Nou, kijk, ons uh, nog steeds, want dat, dat was eigenlijk de truc in het stuk. stuk. Ik laat Johannes van den Bos reageren op onze tijd. Uh, uh, zeg maar, hoe wij onze armoedebeleid aanpakken. Ja. En een van de gedachten daar is dat het eigenlijk nog steeds niks veranderd is. Het is nog steeds vanuit de mentaliteit uh, eigen schuld, dikke bult. Daarom beboeten wij ook... Bijvoorbeeld armoede. Als je schulden hebt, dan komen er nog meer boetes overheen. Je hebt een heel manifest schuldenvrijheid. Ja, daar is wel Belangrijk. iets van een kentering ingaande. Er is nu een kentering gaande. zeker. Absoluut. Gelukkig wel. En ik denk dat je je niet alleen maar moet richten... op de zogenaamde kansarmen, zoals we dat nu zo mooi evenmistisch noemen... maar misschien wel op de politici en de beleidsmakers. Zij hebben daar ook een taak in. Welke verantwoordelijkheid hebben wij als overheid... voor de problemen die bij mensen Zorgen dat mensen dus structureel niet in de problemen komen. Ja. Dat is de opdracht van de overheid. En niet alleen maar mensen maar opvoeden verheffen en zo. Nee, Want ja, die verheffingsgedachten, daar zijn we echt wel van teruggekomen. Nou, of niet? dat is helemaal niet waar. Die verheffingsgedachte is er nog steeds. Ja, Volle glorie dan? juist. Nou, vooral zie je. Kijk, ga, nou ja, je bent uh, waarschijnlijk een tijd niet bij het UWV geweest. Maar uh, nee. uh, uh, je krijgt daar altijd cursussen aangeboden. En zo. Het ligt altijd in ja. eerste instantie aan de mensen die zelf in de problemen zijn gekomen. Het is nog steeds, pech is je eigen schuld. Ik vond een van de mooiste ja. dingen. De correspondent had een serie over schulden. en toen, nee. uh, van, van mij is Jesse Vredig ja, geweest. Ja, klopt, Jesse. Ja, een fantastische observatie hadden. In de tijd dat, dat er echt uh, veel werkloosheid was... in de financiële crisis, een paar jaar geleden... kregen werkelozen in Rotterdam... Uh, kleding aangeboden voor een sollicitatiegesprek. Hm. Dus maar je er waren geen banen. Nee. Dus dan, nee. het maar, wat je dan, maar je dan moet wel wat eruit zien. Maar je moet wel lege eruit zien. Nou ja, precies. Dat is een prachtig voorbeeld, Jasper. Van dat is, dat gaat, uh, bevolk, dat, die die bevolgende toon, uh, die is er nog steeds. Ja. Maar goed, los er allemaal daarvan. Het is gewoon ook een heel erg leuk stuk. <laughs> je ja. moet zeker ook niet toe gaan. Ja, Het ja. wordt het wel heel zwaar en serieus in deze manier. Nee, nee. Maar nee? Het is, het, kijk, ik, humor is altijd mijn, mijn voertuig. Okay. Dus uh, uh, uh, ik wil altijd... Ja, moeilijke, weerbarstige thema's... wil ik ook op een luchtige manier brengen. En dat, dat, uh, volgens mij uh, ben ik daar uh, met deze voorstelling. Je bent wel af. geëngageerd, hè, trouwens. Want met de verleiders maak je ja. ook... Uh, ja, nou, maar nou, als, als mensen de verleiders, verleiders hebben gezien, dan, dan weten ze ook fraude. dat het altijd humor is. Hey? Dus dat is ook... Ja ja is dat zo ja zeker ja dan ja. weet Jasper van Kijk ook ja, ja, alles van ja, nee, zijn absoluut, absoluut dat is uh, dus uh, ja dat uh, volgens mij is het, uh, het werkt het ook gewoon zo maar als wat is de humor van uh, als je dat nou ja goed als je dat er even uit moet lichten hè, waarom is dat geest juist humor kan juist zware zaken a bespreekbaar Tuurlijk, maken een soort van verteerbaar... Ook. Ja. maar ook humor wordt, uh, is gebaat bij spanning als, ja. je, als je een heel heftig onderwerp... en daar kun je, dan wordt de ontlading groter. Dus dan, dat is juist uh, iets prachtigs. Als je een soort laag serieus hebt en daar zet je grappen op... Ja, dan worden het extra goede grappen. Ja, ja klopt. Dus je moet, uh, er moet een soort... Uh, moet het, moet, het contrast moet. Uh, hoe het kan niet groot genoeg zijn. Dan ja. wordt het pas geestig, ja. echt. Ja. Ja. Dan krijgt het ook die lading. Goed, uh, Tom de Ket, jullie spelen het pauperparadijs vanaf 4 juli... ook in Carré in Amsterdam. Ja. Maandlang, um, ja. Dan wordt vooral nou ja, de Jordaan... de Amsterdamse kant van de armoede van toen belicht. Wat is ja. het verschil eigenlijk met wat de koning zometeen of morgen... in Frederiksoord gaat zien? Nou, dat stukje uh, uh, uh, in de Jordaan... Uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat doe ik maar een heel klein stukje van. Dat voert echt te ver. Uh, ik richt me daar echt op de discussie tussen de verteller van het stuk... gespeeld door Paul Krooi, fantastische rol... Ja. en uh, Johannes van der Bosch, gespeeld door Draken Bakema. Dus daar, daar gaat het echt over het, het beleid, zeg maar... Zeggen. maar uh, in Carré gaat het helemaal over ja, uh, de onmogelijke liefde... tussen Cato en Teunus die elkaar vinden in dat kamp. Dat, gaat, hmm. nou, dat is echt de zoektocht van die twee paupers... die je gedurende de hele avond volgt. Oké. Okay, um, blijf even aan tafel zitten nog. top ja. ticket als je wil. En ook uh, de rest van het gezelschap. Want we gaan zo meteen uh, uh, jullie ook passief... In, ieder geval, in jullie geval de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dan was hij klaar. Jonah Louie met Cherry Ring. Een nieuwsupdate via de NOS. Het Avicenna College in Rotterdam heeft van de onderwijsinspectie... een goede beoordeling gekregen. De Islamitische Middelbare School is de opvolger van het Ibn Galdoen College... dat in 2013 na een lange reeks schandalen dichtging. NOS-verslaggever Roel Pauw vroeg aan adjunct-directeur Yassine Griep... waar dat goede rapportcijfer vandaan komt. Dat cijfer is gebaseerd op heel hard werken. Goede professionele structuren hebben we met z'n allen opgebouwd. Dus we hebben ervoor gezorgd dat leerlingen de gepaste zorg krijgen. En daarnaast de ruggraad van elke school zijn de docenten... Dus we hebben echt heel erg euh, zitten sturen op de juiste docent, op de juiste plek. Het is niet altijd even makkelijk om de leerlingen uit deze buurt... Uh, goed onderwijs te geven in zoverre dat... ja, daar zit een stukje straatcultuur in. Ze komen uit Bloemhof, ze komen uit Hillesluis. En als ze dan op school komen, zijn ze wel eens geneigd om dat mee te nemen. Dus vervolgens zie je dat de docenten die hier werken... heel goed uh, in staat zijn om die leerlingen het juiste antwoord daarop te geven. Van jongens, doe gewoon normaal, doe gewoon je best en haal je diploma. En je ziet vervolgens dat ook de eindresultaten van de school... die zijn gewoon goed. Dat heeft de inspectie ook zo uh, gemeen te vinden. Dus wij zijn enorm op de goede weg om richting excellent te gaan. We proberen dat zeker binnen nu en een paar jaar te gaan bereiken. U had natuurlijk ook, ja, je zou kunnen zeggen... het geluk dat u heel veel heeft kunnen leren van uw voorganger... waar werkelijk alles mis ging wat er mis kon gaan. Docenten die de examens nog eventjes verbeterden... voordat ze naar de tweede correctie gingen... om uh, het slagingspercentage wat op te leuken. Subsidies die uh, naar de verkeerde bestemming verdwenen. Ja, nou, we hebben in ieder geval een hele goede account die let erop. En uh, gelukkig kloppen onze stukken wel. Diefstal van examens. En dat betekende uiteindelijk de doodsteek voor de Ibn Galdoen. Ook daar leert een school van. Ik denk een school is de algemeenheid. En uh, inmiddels hebben we een hele sterke kluis. Daar kun je niet zomaar in komen. Dat, dat, dat weet ik zeker. Inmiddels is er, ondanks de goede prestaties van deze school... ook alweer kritiek op de opvolger. Vanuit Leefbaar Rotterdam zijn er vragen gekomen... over de verbouwing van dit ja. pand... Marmer in de hal, een kroonluchter aan het plafond. Kijk, we hebben geen marmer liggen. Er zit natuurlijk een verschil tussen een marmer en marmeloek, En dat zijn marmeloek tegels. Uh, die kun je ook gewoon bij de Gamma kopen. We hebben één kroonluchter hangen. Dat was een cadeautje van ons bouwbedrijf. En daar zijn we heel trots op. Dus we hebben dat een mooie, prominente plek gegeven. Ja, verder hangen er geen kroonluchters hier op school. In, in ieder geval niet op mijn kamer. Ja, wat er natuurlijk ook achter zit, is dat sommige partijen hier in Rotterdam en ook landelijk islamitisch onderwijs überhaupt niet zien zitten. Kijk, wij laten onze kinderen juist opgroeien... als volwaardig Rotterdammer, als volwaardig Nederlander. De inspecties zijn gekomen. Ze hebben ook erg gelet op... hoe zit het nou met jullie burgerschapsvorming? Dat was een hot item. Daar zijn we heel goed doorgekomen. Sterker nog, boven gemiddeld. Op het moment dat ik lees in de kranten... dat scholen de moeite mee hebben om bepaalde thema's te behandelen... dan zit ik daar komen naar te kijken. Want bij ons is dat niet zo. Wij kunnen het over alles hebben. Holocaust, homoseksualiteit, you name it. We praten over alles. We praten over alles in het Avicenna College in Rotterdam, dat dus van de onderwijsinspectie een goede beoordeling heeft gekregen. De Nationale Nieuwspits. En die gaan wij spelen met Huid Krammendam, 53 jaar uit Sassenheim. Welkom. Goedemorgen, Carl. Goedemorgen. Um, eerder meegedaan, zie ik hier staan. Voor de vierde keer. Uh, oh jee. Wat ja. was de hoogste score van die, uh, van die drie keer die hier aan vooraf gingen? 96. 96. En de score staat nu op 104. Dus uh, zullen we eens gaan kijken of, uh, of dat haalbare kaart is voor gaat u? het proberen. Oké, okay. daar gaat ie. Het kabinet moet Nederlandse kinderen terughalen uit kampen in Syrië of Irak. Die zitten daar omdat hun ouders zich bij IS hadden aangesloten. Nou, dit zijn kinderen van ouders um, die ja, dingen hebben gedaan die niet in hun belang waren. En wij vinden dat je kinderen nooit mag straffen voor de daden van hun ouders. Ja, we hadden het er ook in Stand.nl al over. De overheid moet alles op alles zetten... om kinderen van Nederlandse jihadgangers terug te halen. Vraag 1, wie roept daartoe op? Minister Kalverboer. Um, dat is een beetje ingewikkeld. De naam is goed. Kalverboer is goed. De minister, dat is ze niet. Oh, mevrouw Kalverboer. Mevrouw Kalverboer, ze is de kinderombudsman. Dat is goed. Klinkt. Vraag 2, de ombudsman in welk ander land doet vandaag dezelfde oproep? Geen idee. Dat is bij onze zuidenburen in België. Er zouden zo'n 175 Nederlandse en 145 Belgische kinderen in de regio zijn. Vraag drie, luister even hiernaar. En toen bleef het heel erg stil. Da in Turkije komen vervroegde verkiezingen. Volgens president Erdogan moet er snel een nieuw politiek systeem komen. De verkiezingen stonden gepland voor november volgend jaar. Het is niet echt toeval hè, dat hij een dag voor het verlengen van de noodtoestand... eventjes roept, jongens, te komen vervroegde verkiezingen. Nou, niet, niet echt dus. Nee, vraag 3. Erdogan roept uh, vervroegde verkiezingen uit in Turkije. Op welke datum zullen die zijn? 24 juni. 24 juni is goed. De tijd zou nu rijp zijn vanwege de overwinning in Noord-Syrië. En die roept nationalisme op, en dat betekent vaak verkiezingswinst. Vraag 4: Het land gaat dan over van een parlementair systeem. Op wat voor politiek systeem? Een presidentieel systeem. Dat is goed. Erdogan wil zo meer macht naar zich toe trekken. En vorig jaar won hij nipt een referendum hierover, weet u nog. We laten u een fragmentje horen in vraag 5. De vraag is, wie is hier aan het woord? Het was natuurlijk een uh, voorbije ploegstuk. Een hele belangrijke wedstrijd. En 1-1 uh, een was natuurlijk volgens niet genoeg. Dus we moesten winnen. En uh, ja, dan heb je net een klein beetje het geluk. Dik Advocaat. Ja, onmiskenbaar het stemgeluid van Dik Advocaat, de trainer van Sparta. Vraag 6: Van welke ploeg won Sparta gisteren? NEC en de AC NAC. NAC. Wat, uh, NAC wordt het ja. antwoord, dat is dan goed, NAC Breda. Voor NAC is het uh, ook nu nog twee weken spannend... of ze in de Eredivisie kunnen blijven of dat ze alsnog moeten degraderen. We gaan naar de hints in vraag 7. Uh, die gaan over een onderwerp uit het nieuws, zeg ik even bij. Dus geen persoon, maar een onderwerp. De vraag is dus, wat bedoelen we? Het gaat om één term. Vier. Hopelijk krijg ik nu een sigaar uit andere doos. Cuba. Zo, u durft. <laughs> Zullen we eens even kijken wat voor drie punten uh, de aanwijzing is. Hier heeft de tijd jarenlang stilgestaan. Voor twee punten is de aanwijzing voor het eerst in 60 jaar. Zal ik niet door een revolutionair worden geregeerd? En voor één punt gisteren werd Miguel Diaz-Canel... formeel voorgedragen als mijn nieuwe president. Dan is het inderdaad het enige goede antwoord. Cuba, heel knap. Vier punten mee gescoord. En daarmee is de factor op negen komen te staan. Nou, dan wordt eigenlijk die tweede ronde... opeens wel weer heel interessant. Want met twaalf goede antwoorden bent u de winnaar. Althans voorlopig, tot morgen. We gaan kijken... Kijken hoe ver u komt in de tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de partijleider die een langzame stijging van de AOW-leeftijd wil? Pas. er 600 bedrijven blijken staalgrit te hebben gebruikt dat vervuild was met wat? Asbest. Dat is goed. In welk land zijn 16.000 stakende verplegers op staande voet ontslagen? Zimbabwe. Dat is goed. De topman van welke zorgverzekeraar ziet kans de zorgkosten drastisch te verlagen? Pas. VGZ. Welke wielrenner won gisteren voor de vierde keer in haar carrière de Waalse pijl? Uh, pas. Anna van der Breggen. In een woonwijk in welke plaats zijn opnieuw handgranaten gevonden? geheim. Dat is goed. Het kabinet wil bedrijven in welke sector beschermen tegen buitenlandse overnames? Telekomsector. Dat is goed. Hoeveel jaar cel krijgt dokter Gijs in de Belgische kasteelmoordzaak? 27. Dat is goed. In welk voor een serie gefilmd verpleeghuis lijkt sprake van een mishandeling? Pas. De Leeuwenhoek. Hoe heet de staatssecretaris die van deskundigen het plan voor arbeidsgehandicapten moet aanpassen? Hark. Tamara van Ark, hoe lukt de Russische overheid niet... om welke berichtendienst plat te leggen? Telegram. Dat is goed. Een medewerker van welke gemeente is in de problemen... vanwege lingeriefoto's voor Panorama? Almere. De Bergen. Hoe heet de omstreden Europees topambtenaar... die toch op zijn post kan blijven? Selmayr. Dat is goed. Welke darter leed gisteravond een pijnlijke nederlaag in Ahoy? Niet Barneveld, pas. Michael van Gerwen, hoe heet de planeetzoekende satelliet... die NASA vannacht lanceerde? Tess. Dat is goed. Welke Amsterdamse betalingsdienst... heeft de omzetgrens van 1 miljard doorbroken? Aiden. Dat is goed. Een musical over welke zangers... ging deze week in Londen in première, zangeres? Tina Tunne. Dat is goed. In welk Afrikaans land zijn 250 rechters ontslagen... die geen rechtenstudie hadden voltooid? Zimbabwe? Oh. Congo, dat is een goede antwoord. En dat uh, levert een score op AI. 11 <laughs> inderdaad, net eronder, <laughs> jammer zeg. 99 punten, ja, maar het is wel een hele mooie score. Meer dan de dus Het is keer. alleen net te weinig. Ja, precies, meer dan die 96, dat dan weer wel. Dus uh, die kunt u mooi op uw konto schrijven. Precies. Bedankt voor uw komst naar de studio. En ik ga ook uh, bedanken spraakmaker van de dag, Jasper van Kuik. Fijn dat je er was. Tom de Ket, veel plezier morgen. Ja, dank je. Met ja. Uh, het pauperparadijs in Frederiksoort. En ja. de goed aan Willem-Alexander. doen. <laughs> en Jorik Beijer van uh, Class of 2020 was ook hier. Dank je wel voor je uh, aanwezigheid in de studio. Sven Kokelman, zo meteen één op één, Klopt, karel Goedemorgen. Over een uh, paar minuten arriveert. De baas van de NAVO bij het Katshuis, waar hij een uh, lunch krijgt aangeboden door de premier en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. En dan gaat het natuurlijk ongetwijfeld over de onrust in de wereld, zeker na een week van uh, raketbeschietingen en uh, dreigementen over en weer. Ja. Ik ga zo praten met Frank van Kappen, VVD-senator, oud-militair uh, rechterhand van Kofi Annan, oud-generaal de Mariniers ook. Uh, hij maakt zich grote zorgen over onze toekomst. De wereld in een half uur, in één op één. Gaan we met grote zorgen naar de 1? Na de hoofdpunt van het nieuws met Dortmat Negens. Het kabinet wil minder fraude en fouten bij declaraties in de zorg. Die kosten de samenleving jaarlijks miljoenen euro's, zeggen de betrokken bewindslieden. Het komt voor dat patiënten frauderen om er financieel beter van te worden, maar ook komt het geregeld voor dat mensen per ongeluk een fout maken. Bijvoorbeeld doordat ze niet goed opletten of doordat de regels onduidelijk zijn. De grote grazers in de Oostvadersplassen worden nog tot 5 mei bijgevoerd. Staatsbosbeheer wilde eind maart stoppen. Maar vanwege de maatschappelijke onrust is de periode verlengd, zegt de provincie Flevoland. Tegen de omstandigheden in het natuurgebied wordt veel geprotesteerd. Op Sicilië zijn 22 maffialeden opgepakt. Dat gebeurde in de zoektocht van de Italiaanse justitie naar kopstuk Matteo Denaro. Die zit al 25 jaar ondergedoken en wordt onder meer gezocht voor aanslagen op rechters in de jaren 90. En de werkloosheid is gedaald tot onder de 4% van de beroepsbevolking en dat is voor het eerst in bijna 10 jaar. Op dit moment zijn er 357.000 mensen werkloos, meldt het CBS. En dat zijn er 100.000 minder dan een jaar geleden. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Er staan nog twee files, eentje op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Alfred Lochem en Deventer-Oost, 5 kilometer... met een kwartier vertraging. En ruim een kwartier vertraging nog op de A59 Os richting Zierikzee. Tussen Engelen en Nieuw-Kuik staat vier kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zometeen arriveert de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg... op het Katshuis voor een lunch met de minister-president... en de ministers van Buitenlandse Zaken en die van Defensie. Het bezoek komt, of dient ter voorbereiding van de NAVO-top later deze zomer... en komt een krappe week na de raketaanval op Syrië. Uitspraken van een Kremlin-ideoloog dat ze daar klaar zijn... voor de derde Wereldoorlog. Grote spanningen tussen Moskou en Londen. Een op handen zijnde ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un. En de komst van meer en meer hardliners... in de directe omgeving van de toch al grillige Amerikaanse president. We leven in interessante tijden. Oude zekerheden vallen steeds meer weg en het machtsevenwicht blijft maar schuiven. Weet iemand nog waar we staan? Frank van Kappen is senator voor de VVD, oud-generaal de mariniers, voormalig militair rechterhand van VN-baas Kofi Annan, kent de Amerikaanse minister van Defensie persoonlijk en is nog altijd betrokken bij de NAVO en hij maakt zich grote zorgen over onze toekomst en onze manier van leven. Goedemorgen meneer van Kappen. Goedemorgen. Uh, ooit eerder zo bezorgd geweest? Um, ja, ik ben eigenlijk al een paar jaar heel erg bezorgd wat er allemaal al gebeurt. En dat heeft te maken met het feit dat de wereld in ons heen heel snel aan het veranderen is. Er spraken van een enorme machtsverschuiving. En dat ja. geeft altijd uh, ja, massale migratiestromen, onrust, uh, snelle veranderingen, onzekerheid. En dat, dat is eigenlijk niet van de laatste jaar. Dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang. Ja. Alleen het wordt steeds erger. Ja. Dus meer bezorgd dan tijdens de Koude Oorlog? De Koude Oorlog was vergeleken met deze periode een redelijk stabiele situatie. Toen hadden we... Uh, ja, het was heel duidelijk waar de rode lijnen liepen in de tijd. Snoods dus lieten we plannen naar elkaar lekken. Van als je hier, als je hier iets doet, dan, dan, dan slaan we echt terug. En ja. Dat wisten we van, van beide kanten. En er waren allerlei mechanismes ontwikkeld om ongewilde escalatie te voorkomen. En zijn die er nog steeds, die mechanismen? Die mechanismen zijn voor een belangrijk gedeelte afgebroken. Uh, over wie maakt u zich eigenlijk de grootste zorgen? Over Trump, Kim Jong-un, Poetin of de Chinezen? Of over allemaal. Ja, ik nou, ik, op, de, op, de, op de korte termijn maak ik me het meest zorgen over wat er op dit moment aan de gang is tussen Rusland en, en, en het Westen. Of over, over Poetin. Ja. Maar op de langere termijn maak ik me veel meer zorgen over de Chinezen. Is er in alle eerlijkheid nog iemand die weet hoe je de wereld rustig en een beetje vredig houdt? Nee, ik denk niet dat er zo iemand bestaat. Maar ik denk wel... Dat, uh, dat er voldoende mensen op deze aardbol rondlopen... die bij hun volle verstand zijn. Dat als we het echt willen en durven te kijken naar wat er aan de hand is... en ook herkennen wat we zien, dat we het kunnen oplossen. Alleen als je wegkijkt naar wat er te zien is... of niet erkent wat je ziet, ja dan los je het niet op. We gaan er uitgebreid over praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Zometeen meteen komt Stoltenberg dus bij het katzhuis Met wat voor mededeling komt hij denkt u, aan het adres van het kabinet... Ja, ik denk dat er altijd op de programma staat de 2%-regelen. Uh, wat in Weels is afgesproken, is dat alle NATO-landen zouden streven... om die 2% van het BNP te halen als ja. uitgave voor defensie. Dat is een uh, evergreen, dat zal elke keer weer op tafel komen. Ik en denk, we, dat halen we niet? Nee, dat gaan wij niet halen. Tenminste niet in deze regeerperiode, en misschien ook daarna niet. En het tweede wat misschien ter sprake komt, is uh, de, de, de, de aanval in Syrië... als reactie op die gifgasaanval. En wat daar nou eigenlijk precies uh, de, de basis voor is geweest... De, de, de juridische, de legale basis voor dat ingrijpen. Was die daar? Als je naar het VN-verdrag kijkt... Daar staan er, twee redenen, er staan maar twee mogelijkheden om geweld te gebruiken. Dat is zelfverdediging, artikel 51. Nou, dat was het niet. En het is, uh, als er een mandaat is van de Veiligheidsraad... dat je een overtreder van het geweldsverbod tot de orde moet roepen. Was nou, dat niet? was er ook niet, want dat werd gebrokeerd door de Russen en de Chinezen. Was het dan wel legitiem? Nou, het was in ieder geval wel... Uh, het was misschien niet helemaal legaal... als je strikt naar het VN-verdrag kijkt... maar het was wel legitiem en juist. En dat is ook al een uh, redenatie die, ge, die al een tijd uh, opgeld doet. Dat is begonnen met Kosovo... Hè, toen ook de Veiligheidsraad dat blokkeerde. En toen is eigenlijk het idee geboren van R2P... Responsibility to Protect. En dat is erop gebaseerd dat een staat... heeft de verplichting om zijn burgers te beschermen. En als die staat die verplichting verzaakt... of zelfs zijn eigen burgers begint te vermoorden... dan gaat die verantwoordelijkheid voor de bescherming van de burgerbevolking gaat eigenlijk over naar de internationale gemeenschap. Ja. Responsibility to protect. Dat ja. is gebruikt in Kosovo in de tijd. Ja. is gebruikt ook bij, bij Libië. Ja. En ik dat... denk dat dat nu inderdaad ook de basis is... die, gebruik... die, die, die men heeft gebruikt om, om deze aanval uit te voeren. Ja, men uh, is dan het Westen. Want de Russen denken daar bijvoorbeeld heel anders over. Ja, het R2P-gebeuren staat natuurlijk niet in het VN-verdrag. Nee. Uh, maar dat is natuurlijk ook al een hele tijd geleden geschreven. Hè. De wereld ziet er anders uit. R2P wordt erkend door een groot aantal landen... maar met name westerse landen... Maar... Ja. Twee hele grote landen, China en Rusland, onderschrijven dat niet. Nee, dat bleek ook wel uit de reacties. Hoe ja. dicht waren we eigenlijk bij een grote confrontatie tussen de, in ieder geval voormalige twee supermachten, de Verenigde Staten en de Russen? Ik denk dat we er angstig dichtbij zijn geweest. En het is denk ik dankzij het Pentagon en generaal Mattis... de minister van Defensie, dat het antwoord op deze gifgasaanval, wat er uiteraard wel moest komen... dat het in ieder geval zodanig proportioneel is geweest... dat we niet in een, uh, ja, in een confrontatie terecht zijn gekomen... direct tussen Rusland en Amerika. Dan waren we helemaal ver vanuit. Maar daar zaten schoen. we dus dichtbij. Ik denk dat als Trump zijn zin had gekregen, zaten we daar heel dichtbij. Ja. ja dus Mattes heeft de wereld gered. Uh, Mattes en het Pentagon, denk ik. Die... Mattes weet als geen ander dat als je geweld, militair geweld inzet... dat je heel goed moet nadenken over wat de politieke does en don'ts zijn... en wat de militairen does en don'ts zijn. Wat politiek heel aantrekkelijk is, is militair vaak heel gevaarlijk... of heel riskant. Ja. Wat militair heel aantrekkelijk is, is vaak politiek niet te doen. Maar als je militair op je bek gaat, ga je ook politiek op je snoet. En als je politiek op je snoet gaat, ga je ook militair op je snoet. Dus je moet vinden een balans tussen de politieke doezendoos en, en de militaire doezendoos. Het moet politiek te doen zijn, het moet militair te doen zijn. Ja. Dat weet met als geen ander. En hij wist ook dat als hij zou overreageren. bijvoorbeeld Russische doelen zou raken. Wat Trump naar nou verluid had, had willen doen. Ik weet niet precies wat hij wilde, maar hij wilde in, ieder geval, hij wilde ja. in ieder geval een veel grotere klap uitdelen dan uitgedeeld is. Dan, had je, dan, had je, dan was je terecht, dat, militair kan dat, maar het is politiek gezien natuurlijk uiterst onverstandig. Want dan kom je in een directe confrontatie terecht met de Russen. Ja. En dan is de hele, hele uitkomst van dat, van dat treffen, die is uiterst onvoorspelbaar en zeer riskant. En Mattis die weet dat als geen ander, dus die heeft gezegd, het moet een signaal zijn dat het gebruik van chemische wapens... Dat tolereren we niet, maar het signaal moet niet zodanig sterk zijn dat we overreageren en in een soort escalatie terechtkomen die we niet willen. Dat, nee. wil, dat willen de Russen niet, dat willen de Amerikanen ook niet. En hij heeft dat voor elkaar gekregen. Ja. Een hele hoop mensen roepen ja, het is symbolisch, maar symboliek is niet onbelangrijk in deze, in deze diploma, in de, in de internationale Behalve diplomatie. Behalve als de Amerikaanse president nu te horen krijgt dat dat eigenlijk geen bal voorstelde dan gaat hij misschien wel weer op een andere manier reageren. En dan is wel de vraag hoe lang Matt is... zijn, uh, zijn wat gematigder standpunt kan blijven inbrengen, of niet? Het is niet alleen Mattis. Ik denk dat er op het pen, bij het Pentagon een hele hoop mensen zitten... die echt weten wat de gevolgen kunnen zijn als je militair geweld toepast... zonder even heel goed na te denken... wat dat allemaal voor politieke gevolgen kan hebben. Ja. Dus het is niet alleen Mattis. alleen Mattis. Het grote voordeel van Mattis is... het is een man die gerespecteerd wordt door de, ja, eigenlijk door de, hele, door de hele krijgsmacht. En ook Trump heeft wel respect voor Mattis. Op een of andere manier komt Mattis weg met zijn, uh, met zijn tegengeluiden bij Trump. Uh, en anderen lukt dat niet. Maar hij blijft wel overeind. Hoe lang dat duurt weet ik ook niet. Maar het is een redelijk stevige jongen, Mattis. Ja, het kan ook zijn dat Trump hem niet durft te ontslaan. Dat kan ook. Ik denk dat Trump hem bewondert en ook een beetje aarzelt om hem te ontslaan, omdat hij niet weet... wat de gevolgen zouden zijn in het, in het hele militaire establishment. Ja. De, de reacties op in ieder geval de oorspronkelijke tweets van Trump... en zijn oorspronkelijke plannen kwamen vanuit het Kremlin. Namelijk, u zei het net zelf al, als jullie onze doelen uh, raken... Of te wild daar tekeer gaan, dan schieten we terug. Uh, ja. En dan met name ook op de plaatsen waar die raketten de lucht in zijn gegaan. Namelijk Amerikaanse schepen. Uh, een van de Kremlin-ideologen, uh, van wie ik dan telkens lees... dat hij veel invloed zou hebben, met name op de Russische generaals... Uh, maar ook wel op Poetin, die zei... wij zijn klaar voor de derde wereldoorlog... wij zijn hartstikke goed in, oorlogsvoeren, in oorlog voeren. Nou, dat laatste heeft de geschiedenis wel bewezen. Hij zei ook, we zijn heel goed in leiden. Dat heeft de geschiedenis ook bewezen. Ja. Hoe serieus moet je dit soort krachttermen nemen? Nou, je moet nu je moet niet zomaar van tafel vegen. Aan de andere kant moet je er ook wel de nodige vraagtekens bij zetten. Hoor. Als je de Russen weten ook donders goed. Nee, laat ik anders beginnen. Als je op de kaart kijkt, dan zie je dat enorme Russische rijk... wat zich uitstrekt over het 11 tijdzones. En je ziet als een soort schiereilandje West-Europa. Maar als je gaat kijken naar wat er hoeveel mensen er wonen. Er wonen 140 miljoen Russen in dat enorme Russische Rijk... waarbij het oostelijke gedeelte van Rusland eigenlijk al ontvolkt is en verschineest. En ja, in West-Europa wonen er 500 miljoen. Maar als je kijkt naar het BNP... dan zie je dat Rusland met 100, 145 miljoen inwoners en al hun olie en gas... Nog maar net twee keer het BNP van Nederland verdienen. Ja, BNP is bruto nationaal dat product. Dat we dus met z'n allen Het bruto nationaal product van de Russen is ongeveer 1400 miljard. Ja. En het bruto nationaal product van Nederland zit tegen de 800 miljard aan. Ja, maar goed, dus, dus met andere woorden, de Russen zijn straatarm. Met 17 miljoen mensen. Ja. Hè, uh, en dat is iets. De economische macht van Rusland is. Uh, is uh, dat, dat is een reus op lemen voeten. Ja, maar dat kan ook weer een reden zijn om oorlog te gaan voeren. Dat is het gevaar. En dat is de reden dat ik zei, ik, ben, uh, ik, ben, ik maak me zorgen voor ongewilde escalatie. Een kat in nauwkeurige rare sprongen maken. Kijk, de Koude Oorlog hebben we niet gewonnen... omdat we met panzerdivisies naar Moskou zijn opgemarcheerd. De Koude Oorlog hebben we gewonnen, of als je van winnen kan spreken, omdat het economisch... door de Sovjet-Unie niet meer was vol te houden. Als je nu gaat kijken naar... daarom gebruik ik dat voorbeeld van het BNP van het kleine Nederland... met het BNP van het enorme Rusland. Economisch gezien, hoe lang houden ze dit vol? Ja, ze kunnen het lang volhouden, want Russen kunnen lang lijden. Maar ze hebben ook dondersgoed in de gaten dat ze uiteindelijk uiteindelijk op de wat langere termijn het niet de Europeanen zijn... die hun belangrijkste tegenspelers zijn op het wereldtoneel... maar waarschijnlijk de Chinezen. Maar waarom gaan ze dan uh, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... een voormalig dubbelspion vergiftigen? Uh, want uh, het, het, het, het keiharde bewijs is daarvoor trouwens nog niet geleverd. Maar alle uh, aanwijzingen zijn er wel dat het uit de directe omgeving van Poetin... of misschien wel uh, op uh, directe opdracht van Poetin zelf komt. Waarom doet hij dat dan? Want daarmee jaag je toch ook de westerse... Uh, ja. De Westerse um, Alliantie, het Westerse Bondgenootschap, de gordijnen in? Ja, ik heb me er ook over verbaasd, met name de keuze van tijdstippen, vlak voor de presidentsverkiezingen, vlak voor wereldvoetbaltoernooi uh, enzovoorts. Ik denk, ja, waarom doet hij dat? Um, wat ik gehoord heb, maar ik kan het niet verifiëren toen ik in Rusland was voor die, uh, die uh, presidentsverkiezingen. Ja, u was er als OVC-waarnemer, ja. hè? Toen heb ik gehoord van een aantal uh, Russische mensen... die zich bezighouden met geopolitiek. Dat ze zeiden, ja, waarschijnlijk is het toch geweest... dat ze dachten, van we willen zo hoog mogelijk opkomstpercentage. Als de buitenwereld zich keert tegen Rusland... dan sluiten de Russen de geleden en gaat je opkomstpercentage omhoog. Ze hebben heel zorgvuldig hebben ze een partij uitgezocht die niet te klein was. Want dan word je beschuldigd dat je het kleinste kuik in het kip ook doodtrapt. Dat is ook niet voordelig. Engeland is groot genoeg om serieus te nemen. Maar ze zijn verzwakt door de brexit. He, dus... Dat was de redenatie die ik hoorde. Ik weet niet of het waar is. Maar ik vraag me nog steeds af waarom ze het gedaan hebben. Dit zou een reden kunnen zijn. Het is een manier van redeneren die ik nooit helemaal kan volgen. Maar er zijn wel meer redenaties die ik niet helemaal kan volgen. die toch wel Maar lijken voor, te voor zijn. binnenlands gebruik dus? Ik denk voornamelijk voor binnenlands gebruik. Ja. Maar ja, tegelijkertijd uh, zijn de reacties aan de kant van het Westen... na Van Anten, in ieder geval uh, aan de kant van de Britten. En die worden vooralsnog wel gesteund door de Amerikanen... en andere uh, bondgenoten uit het NAVO-bondgenootschap. Ja. Het, dus daar is, is wel de zaak ja. ook op scherp gezet, toch of niet? Ja, absoluut. En ik denk dat de redenatie die daaronder ligt... is uh, afgezien van het feit dat ik denk dat de Franse inlichtingendienst en Engelse inlichtingendienst... inderdaad meer informatie hebben dan, uh, dan wij weten. Um, maar ik denk ook dat dat ermee te maken heeft... dat welk scenario je ook hanteert bij die gifmoord... Als het uh, inderdaad aangestuurd is door Poetin... ja, dan is dat natuurlijk echt een hele, he, hele foute boel. Dat is waar men op dit moment van uitgaat. Maar een ander scenario zou kunnen zijn... dat hij, dat hij er niets vanaf wist... en dat het dus gedaan is door zijn inlichtingendiensten. Maar dan zou hij de greep op zijn inlichtingendiensten kwijt zijn. Dat is ook geen fijn scenario. Nee, en hoe, het waarschijnlijk scenario hoe, hoe waarschijnlijk is dat? Voor dat Ik denk de... niet dat dat waarschijnlijk is. Nee, dus het derde scenario wezen... is uh, dat, je, dat ze inderdaad dat spul nog steeds hebben... en ze mogen het niet hebben... en dat ze zo onzorgvuldig zijn geweest... dat het in handen is gevallen van derde partij... Of van derde partij en dat is ook geen fijn scenario. En alle drie die scenario's wijzen allemaal wel heel, heel nadrukkelijk in de richting van Rusland. Ja. Wij uh, staren ons vaak blind op de relatie tussen de Verenigde Staten en de Russen. Uh, of de, de, de, de, de tegenstellingen tussen het NAVO-bondgenootschap en de Russen. Uh, u zei net, de grotere dreiging uh, is op langere termijn toch te vinden bij de Chinezen. Zijn, staren wij ons blind op het verkeerde dossier? Nee, het hangt er vanaf hoe je kijkt. Of je op de korte termijn kijkt of op de wat langere termijn kijkt. Als je op de wat langere termijn kijkt... dan maak ik me het grootste zorgen over het feit... dat de op regels gebaseerde wereldorde, de Rule Based World Order, zoals dat dan heet... die we gecreëerd hebben na de Tweede Wereldoorlog... waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt hoe je hoe je handel met elkaar drijft, wat de regels zijn... waar je je hebt te houden in diplomatieke verkeer. Daar hebben we allerlei afspraken over gemaakt. We hebben de VN opgericht, we hebben de WTO opgericht... we hebben allerlei mechanismes gecreëerd... zodat je een rule-based world-order hebt... op regels gebaseerde wereldorde. En die staat enorm onder druk. En maar hoezo Russen, dan? Want de Russen en de Chinezen... zitten toch ook gewoon in de veiligheidsraad? Ja, zit in de veiligheidszaad. Maar dit heeft niet zozeer te maken met, uh, met, met onze, de veiligheid van onze grenzen... of onze soevereiniteit. Het heeft te maken met onze economische veiligheid. Economische veiligheid is ook een van de vitale belangen. Zeker van Nederland. En onze economische veiligheid kan onder druk komen te staan... als de regels waarmee je handel met elkaar drijft... Hè, die dus nu vastliggen in allerlei verdragen... en de World Trade Organisatie enzovoorts... als die op een gegeven moment door de enorme opkomst van China met zijn economische macht... en de enorme hoeveelheid geld waar China over beschikte... en zo zo'n sovereign wealth fund... het geld dat ze opzij hebben gezet in een apart fonds... wat ze zo kunnen besteden. Ja, als China morgen al zijn dollars en, en, en, en aandelen en euro's... op de markt gooit die ze in kas hebben... dan stort de hele wereldeconomie in elkaar. Dat zullen ze niet doen. Nee. Want dat is niet in hun belang. Maar wat wel in hun belang is... is dat ze hoe langer hoe meer... die op regels gebaseerde wereldorde... die, ze, die een uitvinding van het Westen is in hun ogen... en dat is ook zo. Hè, dat is voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog door het Westen gecreëerd. Ja. Daar willen ze veel grotere invloed in hebben... en daar willen ze de dominante factor in worden. Dat betekent ja. dat je daarmee je, dus je economische veiligheid... Van, uh, van, van westerse landen komt daarmee, uh, ja, komt daarmee in de schijnwerpers. Te maar staan. meneer Van Kappen, als, toch, als er toch één, uh, ook op economisch vlak, oorlog aan het voeren is, dan is het toch de Amerikaanse president en toch niet de meneer Xi Jinping? Nee, Xi Jinping doet dat heel slim. Hij is er natuurlijk wel mee bezig. Hè? Als je ziet waar ze mee bezig zijn in Afrika, daar hebben ze dus 40% van de olie die in de grond zit in Angola en in Sudan, is al Chinees. Hè? Daar hebben ze een spoorlijn voor aangelegd of allerlei andere dingen voor gedaan. Ja, dus Oefen de afspraak, wij leggen heel eens neer, maar dan hebben we wel 40% bij het kruisje, van de olie. Die olie is van ons. Ja. Als je ziet wat er op dit moment in Zuidoost-Azië aan het gebeuren is, dan zijn ze heel duidelijk hun invloedssferen aan het uitbreiden. En je ziet ook dat economisch, dat ze overal actief zijn, ze kopen bedrijven op, ze, ze, ze, ze, zitten, ze zitten eigenlijk overal in. Is dat gevaarlijk? Nou, dat hangt er vanaf, totdat ze aan je kritische infrastructuur komen natuurlijk. Dan wordt het, dan wordt het gevaarlijk. Ja, als er bepaalde kritische infrastructuur in handen komt van partijen waarvan je denkt van ja, dat je, willen we eigenlijk liever niet. Moet je die wet van het kabinet uh, om bijvoorbeeld de telecomsector uh, uitsluitend over te kunnen nemen na goedkeuring van het kabinet ook in dat licht bezien? Ik denk dat dat meespeelt, ja. Het is niet alleen natuurlijk dat je bang bent... dat de Chinezen of de Japanners of wie dan ook... op een gegeven moment je hele, uh, je hele kritische infrastructuur in handen hebben. En daarmee dus in feite de handen op de hebben. hebben, de macht hebben. Ja. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit... dat we wel degelijk weten hè, dat de Chinezen op, uh, op dit moment heel erg actief zijn... om te zorgen dat ze allerlei economische geheimen van ons te weten komen. Dat ze bepaalde kritische bedrijven willen opkopen. Ja. En dat is, uh, ik denk dat dat een van de redenen is... en daar ben ik ook al voor dat wetsvoorstel ik moet het nog lezen hoor, maar het idee achter dat wetsvoorstel... dat je die kritische infrastructuur, dat je die op een gegeven moment toch beschermt... dat je als overheid, als staat, daar toch een, een laatste vinger in de pap houdt... dat vind ja. ik een heel gezond idee, zeker ja. in deze tijd. Ja. Met dit als achtergrond. Met dit als achtergrond. Ja. Goed, uh, maar als dat dan het grote gevaar is, dat, dat speelt zich dan uh, sluimerend af... zou je bijna kunnen zeggen. De boel in ieder geval niet uh, onder dreigement van militaire middelen. Nee. Ze gebruiken wel militaire middelen. Het is een enorme opbouw van de Chinese krijgsmacht. Maar ik denk niet dat die erop gericht is... om straks Parijs binnen te marcheren of zoiets. Maar dat is meer om in hun achtertuin... zoals zij dat de Zuid-Chinese Zee... Ja. om daar te, duidelijk te maken dat we... Dit is onze achtertuin en we hebben ook de militaire middelen om die achtertuin te beschermen. Ja. Wat ik heel onverstandig vind van meneer Trump, is dat het idee om die op regels gebaseerde wereldorde toch te beschermen, was het idee dat je het Europese handelsblok en het Amerikaanse handelsblok via TTIP, dat verdrag, aan elkaar zou koppelen, waardoor je kritische massa krijgt om tegenwicht te bieden tegen ja. het feit dat die, dat die op regels gebaseerde wereldorde ik niet samen groter dan uh, los van elkaar. Hetzelfde idee was ook om dat tussen Amerika en Azië dat te doen. Ja. Trump heeft onmiddellijk dat hele plan met Azië heeft hij verlaten. De Chinezen zijn in dat gat gestapt. Hij heeft er nu spijt van en probeert weer terug te komen, een beetje laat. En TTIP heeft hij ook op zeep gebracht. Ja. Is allemaal niet zo verstandig. Kan het zo zijn dat Trump en Poetin uiteindelijk aan dezelfde kant van de lijn komen te staan onder de Chinese bedreiging? Nou, Trump en Poetin, dat, dat lijkt me lastig. Maar wat wel zo is, als je praat met, uh, ook met. Ook met Russische mensen die naar de geopolitiek kijken. en die daar verstand van hebben. maar je kijkt ook hier naar mensen die ernaar kijken. dan is het wel zo. dat uh, het niet alleen zo is dat. China op de wat langere termijn... de grootste tegenspeler is op het wereldtoneel van de Russen... maar eigenlijk ook wel misschien wel van ons. En dat zou een reden zijn waarom je zegt... het is eigenlijk heel onverstandig dat Rusland en Europa... Uh, en Amerika elkaar zo in de haren vliegen. Want als je uh, eigenlijk op de wat langere termijn zou je moeten proberen om in ieder geval die op regels gebaseerde wereldorde... om te zorgen dat je daar invloed op houdt en dat je dat niet volledig uit handen geeft. Ja, maar dat lijkt haaks te staan op wat we de afgelopen weken hebben dat gezien. Dat staat haaks op wat er op de afgelopen weken is te zien. En ik denk dat dat ook het korte termijn denken is. Hè? Maar als je op de wat langere termijn denkt... en ik denk dat, uh, dat, dat Poetin dat eigenlijk ook wel weet... dan is het eigenlijk onverstandig om uh, zo in de clinch te raken met Europa en Amerika... Ja. <tus> Dat is denk ik toch op de langere termijn niet in het voordeel van Rusland. Maar goed, dat zegt u, als wel ik mens met uw militaire achtergrond. Uh, maar dat zeggen uh, al die haviken rondom Trump en uh, de eigenwijze Poetin kennelijk niet. Nou, het probleem is dat Trump is uiterst onvoorspelbaar. En de mensen die een beetje in toom hielden, die heeft hij zo langzaam maar zeker allemaal vervangen... door, uh, ja, door, door, door een aantal mensen die net zo denken als hij, Bolton, ja. Pompeo enzovoorts. Ja. En dat maakt het allemaal nog onvoorspelbaarder. En maakt, hij, maakt hem... Ook nog onvoorspelbaarder, want er wordt niet meer in bedwang gehouden. En aan de kant van Poetin zie je dat die is wel veel... Uh, killer in zijn berekening. Maar die heeft ook maar een heel klein clubje mensen om hem heen... waar hij dus eigenlijk uh, het beleid mee bepaalt. Hè. Alle mechanismes in Rusland die je had... Hè, de, de vrije pers, uh, het parlement enzovoort... Ja, die zijn eigenlijk allemaal een beetje koud gesteld. Ja. Goed, is dan de kans groot dat we toch nog een keer... een militair treffen hebben tussen de Verenigde Staten en de Russen... door uh, wild gedrag, laat ik het zomaar omschrijven... voordat uh, uw werkelijk grote zorg... namelijk uh, echt een hele andere wereldorde, is aangebroken? Nou, dat is iets waar ik me zorgen over maak. Omdat, uh, dat heet dan ongewilde escalatie. Ja. En er kan een ongelukje gebeuren op zee. Hè, met een, uh, kijk, de zee is vrij. Russische oorlogsschepen, NATO-oorlogsschepen. Die varen nogal vaak in de buurt tegenwoordig ook. Ja, varen dicht in de buurt. Ja. Eh, er wordt laag overgevlogen. Ja. Russische vliegtuigen die, die de NATO-controlled airspace invliegen... worden onderschept. Ja, het, het blijft mensenwerk. Hè. Een, een, een, een, een, een jonge vlieger of het nou Russen Rus of een Amerikaan is, of een Engelsman of een Nederlander... die denkt van nou, ik ga toch nog iets dichterbij... ik draai nog iets scherper voor de neus langs. Voordat je het weet heb je een ongeluk. En zo'n ongeluk kan escaleren, kan ongewilde escalatie veroorzaken. Vooral als je te maken hebt met onvoorspelbare leiders... die dus heel impulsief reageren. Ja. Dan heb je de kans dat je in een ongewilde escalatie terechtkomt... en dat, ja, dat, dat willen we eigenlijk met z'n allen wel vermijden. Ja, goed. Dan heb je dus een paar verstandige mensen nodig. De telefoon. rinkelt. Contact met Dries Roelfink... Uh, ik zag een foto die je mij appte, Dries. Jij zit in een tamelijk uh, klein hemdje op een strand. Hey, goedemorgen Sven. Morgen. Vanuit een uh, zonover grote berg aan zee. Het zeewater is nog koud hoor. En dat voel ik nu, omdat ik op dit moment tot mijn knieën in zee sta. Het is echt een topdag vandaag. En dat in uh, april dan al. Weinig oorlogsdreiging hier ook. Een enkele Duitsers. Maar die kunnen geen kwaad meer, hè? <lacht> maar jullie bespreken vandaag de toestand in de wereld. Heb jij heel de man, zou trots op jullie zijn. Ik was een enorme fan van de man, heb ik je wel eens verteld. die ja. toen wekelijks de toestand in de wereld op Hilversum 1 besprak. En ja, kijk wat ik er nou precies van vind, hier vanaf het strand, dat is niet zo gek belangrijk. Maar wat ik wel voel, is dat er tegenwoordig een aantal leiders aan de touwtjes trekken waar je voor op moet passen. Kijk Ronald Reagan en Gorbachev. Dat waren hele andere mensen dan Trump en Poetin. En dan hebben we nog de man van ons Koreaanse schiereiland, Kim Jong. Dat is ook wel zo'n lekkertje. In Europa hebben we te maken met mensen als Viktor Orban, Erdogan. En van de week heb ik gezien dat de huidige Franse president Macron ook woedend kan worden. Dat is ook weer een hele andere man dan een Pompidou of een Mitterrand. Dus we kunnen alleen maar bidden, Sven, dat iedereen zijn hoofd koel houdt. En dan begin ik nu even aan mijn strandwandeling... hier vanuit Berg aan Zee, naar En dan kan ik nog eens rustig over dit onderwerp nadenken. Doe dat. Veel plezier daar op het strand. Dank je wel, Dries. Tot uh, morgen. Uh, meneer Tot Van morgen. Kappen, we begonnen bij dit gesprek... met het bezoek van Stoltenberg, de NAVO-baas aan het Catshuis, uh, zometeen. Um, hoe groot is nou de kans dat er toch uiteindelijk... ook deze kabinetsperiode meer geld naar Defensie toe zal gaan... of zal moeten gaan? Ik denk deze kabinetsperiode, maar dat is mijn persoonlijke inschatting hoor, is, zal dat niet gebeuren. Wat er nu op de plank ligt, dat zal besteed moeten worden. Het heeft ook te maken met het feit dat er, het zou wel moeten, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het heeft ook te maken met het feit dat we op dit moment opgezadeld worden of opgezadeld worden, geconfronteerd worden met enorme lasten voor de energietransitie, het Groningen dossier, uh, ja. Eerst dachten we dat het geld over de randen van de, van, de, van de geldkist heen kotste. Ja, dat is dus niet zo. We nee. hebben dus voor allerlei zaken heel veel geld nodig. En ik denk dat wat er nu besteed wordt aan Defensie is naar mijn idee... Het eerste stap. Het, is, het kan nooit het, eind, het eindresultaat zijn. Ik denk dat in deze kabinetsperiode het heel lastig zal zijn om extra geld naar defensie toe te sluizen. Of er moet iets afschuwelijks gebeuren. Waardoor iedereen de noodzaak voelt. Waardoor iedereen de noodzaak ja, dus, nou, zegt, of, ja, ja. Dit, dit, dit is toch belangrijker dan, dan al die andere zaken. Ja, goed. Maar de defensiebegroting zit zo in elkaar dat je dat dan ook niet 1, 2, 3 hebt opgelost. Nee. Uh, slotvraag. Misschien een beetje een rotvraag, als het uh, mag. Uh, u komt uit Doorn, u bent oud-generaal der Mariniers. Voelt u wel aankomen, of niet? Ja, ja, ja ik voel me al aankomen. Moet die kazerne daar niet gewoon blijven? Ja of nee? Ja. <laughs> ik vind dat een hele, een hele lastige. Kijk, als, je, als ik emotioneel naar kijk en zeg... ik wil graag dat ze in Doorn blijven, want ik woon in Doorn... en uh, ik, ik, ik heb er wat mee. Ja. Als je er... Functioneel naar kijkt, dan is het misschien helemaal geen gek idee dat ze naar Vlissingen gaan, de geboortestad van de Ruiter, dicht bij de zee, dicht bij de vloot. Je kan je amfibische ja. schepen daar afmeren enzovoort. Ja. Er zijn bovendien allerlei afspraken gemaakt in de tijd uh, in Doren waardoor het lastig is om daar nog te oefenen en om helikopters te landen. Dat mag allemaal niet meer. Dat zou dan in Vlissingen allemaal wel kunnen. Maar ja. op dit moment constateer ik alleen dat er nog geen paal in de grond is geslagen in Vlissingen. Dat is ook een antwoord. Hartelijk dank voor uw komst. <laughs> morgen, dames en heren, een nieuwe 1 op 1 en hier volgt De Nieuws BV. Tot morgen. Ja, uh, nou Sven, ik, uh, ik zou niemand drank willen aanraden, maar uh, voor mij heeft het altijd goed gewerkt. Vertel! Cairo en CRV.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 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuisinwinkel en bestel.